In de noordelijke Nigeriaanse deelstaat Yobe zijn alle middelbare scholen dicht. Aanleiding is het bloedbad van afgelopen zaterdag. Toen werden 22 leerlingen van een kostschool vermoord door de islamitische rebellen. De gouverneur van Yobe heeft de aanslag scherp veroordeeld. De autoriteiten vermoeden dat extremisten van Boko Haram erachter zitten. Sinds 2010 heeft de terreurgroep tientallen scholen aangevallen. De gouverneur heeft besloten dat de middelbare scholen pas in september weer open mogen als het nieuwe schooljaar begint. De komende tijd moeten de scholen beter worden beveiligd.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 Hey. Wat leuk om je te zien. Is het niet waar? Adeline. Ja, nou. Ja. Wat leuk om je te zien. Ja. Adeline, Adeline. Ik vind het leuk. Heb je even tijd misschien? Ja, ik heb wel tijd om even uit te leggen dat ze er niet is. Um, Adeline is er volgende week. Heeft ze mij verzekerd? Wel. Dat uh, erewoord en zo. Dus uh, dat komt allemaal goed. Um, ze is nog een beetje aan het uh, uitzieken van een... Uh, Vreemde ontmoeting met een vangrail van een week geleden. Uh, dat gaat uh, heel erg de goede kant op, dus uh, ach, we komen deze nacht wel door. Uh, mijn naam is uh, Jan Ik zit hier tot uh, een uur of zes. Uh, de nacht van het goede leven, wat gaan we vanavond doen? Uh, moet ik dat helemaal gaan vertellen? Eigenlijk... Radio is een soort theater. Stel je nou eens voor dat je naar een theatervoorstelling gaat... en een acteur die, uh, die legt aan het begin van het stuk uit wat hij allemaal gaat doen. Nou ja, ik uh, speel dus uh, een man met een midlife-crisis. Uh, <lacht> en uh, nou ja, die, uh, die heeft dus een soort innerlijke botsing en komt hier een hele leuke jonge vrouw tegen. En dan wordt het eigenlijk toch weer niks. Aan het eind gaat hij naar zijn eigen vrouw terug. En afijn, dan zijn we anderhalf uur verder. Um, dat vind ik ook een beetje bij radioprogramma's. Als ik nou ga vertellen van A tot Z werkelijk wat we, wat we gaan doen tussen nu... en dan is toch de verrassing eraf. Laat deze nacht over je heen komen. Ja, we hebben wel Simon Carmichelt. Dat kan dan wel. Dat dan weer wel. En Rex van Beuningen komt ook langs. Dat is de oprichter van de stichting promotie Achtergrondmuziek, de SPAM. Um, en uh, F. Starik, die uh, verhaalt over zijn dementerende moeder. Nou, meer vertel ik niet. Ja, we hebben ook een uh, hoorspel. Ehm... Um, wat gaan we het eerste uur doen? Dat lijkt me wel even van belang. Uh, het volgende. Ik wil met uh, jullie praten. Laat je fantasie eventjes werken. Wat gaan we doen? Uh, je bent gids. Gids voor Nederland. Wat is het geval? Er komt iemand uit het buitenland. Een gewoon, intelligente, leuke, aardige man of vrouw. Nieuwsgierig ook. Die komt voor het allereerst in ons land. En jij bent gids. Jij staat op Schiphol, hangt die persoon op. Maar die persoon is maar één dag in Nederland. En jij mag uitmaken wat er op die dag moet gebeuren. Wat, wat wil je met zo iemand? Wat moet je nou van Nederland per se gezien hebben? Wie moet je gesproken hebben? Ja, ik heb geen idee, maar jullie wel. Um. Wat ga je doen die dag? Hoe vul je hem in? Ik ben zo benieuwd naar jullie verhalen erover. 0800-1121. 0800-1121. Gidsen aan de slag. For the love of money. Hier zijn de OJs. Dat waren de OJ's en For the Love of Money. Uh, ik heb jullie een vraag voor, uh, voorgelegd. En die luidde, je bent gids. Er komt iemand naar Nederland. Die kent dit hele land niet. Is er nog nooit geweest. Vertoeft hier maar één dag. Wat ga jij als gids doen om ons land een beetje, beetje goed neer te zetten? Of niet goed, dat moet je natuurlijk zelf weten. Uh, de techniek wordt vannacht verzorgd door uh, Ewald van Tienen. En die had als volgt gedacht als gids... We gaan naar Madurodam, zitten we meteen op de goede schaalgrootte. Punt. Klaar. Dat is een hele snelle. Uh, Thomas, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Thomas, Thomas. Wat, ga, wat ga je doen? Uh, ik ga jou even een breder vraag stellen als het mag. Dat mag, waarom niet? Ik uh, vraag me, wat zou iemand überhaupt in Nederland willen doen? Waarom zou iemand naar Nederland moeten komen? Waarom zou nou uit belangstelling... Uit belangstelling naar het vreemde, naar het nieuwe... naar een cultuur die je ja, niet vindt... kent... Ja, dat vind ik juist heel erg raar. Want ik, uh, ik spreek uh, nu al twee jaar een meisje uit Brazilië. Uit Rio ja? de Janeiro. Ja. En die is heel erg gefascineerd van Nederland. Die wil je ook uh, naar toe komen emigreren. Maar ik mm -hmm. begrijp gewoon niet waarom ze ook nog willen. Want Nederland is voor uh, over het algemeen niet echt een cultuurland waar je naartoe zou gaan. Ik bedoel, we hebben uh, alles lijkt vrij op elkaar. Ik bedoel, of je nou in, uh, in, uh, in Utrecht bent of in, uh, in Maastricht. Het is niet echt van elkaar te onderscheiden. Het is gewoon echt een beetje dezelfde stijl allemaal. Mm. Vind ik. ja. Ik, misschien ja, het, is altijd, het is altijd moeilijk om buiten jezelf te treden. Hè? Want het is, bedoel, het is een vertrouwde omgeving. En het is heel moeilijk om die te kunnen beschouwen... alsof je er als een vreemde tegenaan kijkt natuurlijk. Ja, klopt. Het is inderdaad wel anders. Want het is natuurlijk een heel erg andere cultuur dan hier inderdaad. Ja. Het is inderdaad wel heel erg anders. Dat, dat ben ik met je eens. Ja. Maar het is allemaal vijf vlakken. hier zou dus gewoon weinig te doen, vind ik zelf... Qua feesten en dat soort dingen. En uh, qua evenementen en alles wat hier in de, in de planten doen. is het is gewoon heel, ja. erg, uh, heel erg kaal eigenlijk. Mensen nou, ja, vaak, uh... <laughs> jij bent geen warme pleitbezorger van Nederland, hè? Nee, ik vind Nederland... Ja, goed, uh, het enige positieve wat ik aan Nederland wel kan uh, vertellen zo, is dat het uh, wel een heel erg veilig land is. Mensen kunnen zich heel erg veilig voelen. Oké. Okay. Thomas, wat dat ga sowieso. je doen? Want jij bent gids, schiphol, gast komt aan. Wat zijn je plannen op die dag? Uh, wat zou ik gaan doen? Ik zou met die mensen... Eerst, met diegene dan. Eerst naar Amsterdam gaan. Ik zou even de uh, roze buurt zou ik laten zien hoe dat daar aan toe gaat. Daar willen alle Amerikanen en, uh, onmiddellijk naartoe altijd, hè? Ja, dat, dat zie je meestal daar. We ja. gaan even laten zien wat het is. Dat moeten ze een keer gezien hebben. Even rondkijken, ja. Daarom. Ik zou ze een keer uh, laten zien wat een, uh, wat een blootje nou precies is. Ik zou ze een uh, jointje laten roken in Amsterdam. Ja, komen Zo ze ook dan. allemaal voor. Dat kan hij ook legaal inderdaad, dat ook toeristenspul inderdaad. Ja, ja. En daarna zou ik gewoon inderdaad door vertrekken naar uh, steden als Utrecht, uh, Maastricht. Uh, nou, dan is die dag wel om, om hè? Dat vind ik heel erg mooi. Wat zegt u? Dan is die dag wel om. Utrecht. Ja, om. En, als ik, uh, en als er een Marokkaan toevallig in Nederland komt, dan zou ik ze vooral Gouda en Rotterdam laten zien. Want? Dan voelen ze zich wel thuis, denk ik. Oké. Okay. Dus, maar een beetje dat soort dingen. Maar ja. Ja, heel veel bijzonders uit Nederland niet echt te bieden voor, ja. uh, voor een buitenstaander, denk ik. Je hebt zo je bedenkingen over uh, de mooie dingen van Nederland, maar je hebt genoeg om te laten zien. Resumeren. Ja, dan heb ik, uh, ik heb eerst iets van als je dan toch uh, deze kant op komt, ga dan gewoon naar, uh, naar Duitsland toe. Ofzo. Dat zit ook in de buurt. Of uh, over België. Dan oh, dat kan de, je op de, Schiphol ook ofzo, zeggen. Stap maar weer in, ga maar naar Hamburg. Dag! <lacht> kan je ook ja, doen. Ja, inderdaad. Dus, dan, dan kan je, je dan heel erg makkelijk van je afschrijven, ja. inderdaad. Maar dat... Uh, ja, ik zou, ze niet, ik zou ze niet vertellen van Nederland is een prachtig land. en nee, okay. Dat is duidelijk. Ik zou ze niet hier naar toe nemen. Nee. nee, dat zou ik zeker niet doen. Thomas, mag ik je hartelijk danken? Ja, dat, uh, dat mag. Ik, uh, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik denk het helemaal niet, maar ik <laughs> hoe ik over Nederland denk. Maar, Natuurlijk hebben we daar ja, wat aan. Ja, vrij uh, oppervlakkig. Ja, oké. Okay, dank je wel. Dus, Blijf luisteren. Nog een fijne nacht. Ja, jij ook. Dag. Ja, dank je wel. Dag Marjolein. Goeienacht. Goeienacht Marjolein. Jij staat op Schiphol en ontvangt ja. daar iemand die nog nooit in Nederland is geweest. en die nee. hier één dag gaat stuk slaan. Wat ga je doen, Marjolein? Ik ga als oud-conductrice. lekker gauw naar de trein. en ik heb in mijn rugzak. allemaal lekkere dingetjes voor onderweg. En dan gaan we met de trein via Leiden. naar Utrecht toe. Ja. En onderwijl. Uh, en dan ga ik lekker achteruit zitten. zodat we rustig het landschap kunnen zien. en dan. Wij naar de koeien en de zwanen in de wei. En nou ja, zo klutsen we heel eind weg. Mm -hmm. En dan komen we in Utrecht aan en dan gaan we lang te werven, zwerven. Ja. En hier en daar met alle kunstenaars kletsen die ik ken. En ja, en jij eh, komt uit Utrecht? Ja, tuurlijk. <laughs> ja. <laughs> <laughs> maar ik ben ook gegroeid in Brabant, dus ik heb de gezellige gezelligheid van de Brabant oh. bij me. The best of en both dat, worlds. Ja, en de ondeugendheid van een Amsterdamse vader. Dus uh, okay. we komen heel eind. En dan komen we dus aan in de Twijndstraat en dan gaan we lekker een visje eten, een of... ja. En dan vertel ik onderwerp van alle kloosters die in Utrecht waren. Mm -hmm. En dan gaan we wandelen via de Krommerijn naar de Gansstraat. En dan wijs ik naar de oude begraafplaatsen en dan komen we aan bij mijn huisje. Mm -hmm. Dat is een oud spoorhuisje en dan zeg ik van nou... Ik ga lekker lunch gaan maken. Ik ga maar lekker even een dutje doen. Want je zou allemaal moe zijn van de reis. Ja. En dan gaan we lekker in de tuin um, lunchen. Ja. Hey, en dan maar, wandelen we weer terug door de stad. Ja, ja, ja. Jij hebt besloten om er uh, niet een, een complete trip van te maken. met een heel breed beeld van Nederland. Nee. Maar, maar je hebt zoiets van: ga nou maar met mij mee. Dan, ja. Dan doen we een paar leuke dingen. Ja. Die cultuurhistorisch, de moeite en lekker, waard zijn. Ja. Rustig en. Uh, vooral zorgen dat die persoon weer terugkomt. Ja. En wat voor indruk wil je achterlaten? Nou... Wanneer ben je tevreden? Wanneer ik tevreden ben? Ja. Dus... Als die persoon gemerkt heeft... Uh, dat, uh, dat je met uh, lekker uh, rustig... Uh, een rustig dagje... Uh, ook indrukken op kan doen. Want de indrukken die worden laterhand pas levend. Juist. Uh, we hebben een stukje gelopen en met de trein... en we gaan natuurlijk met de trein weer terug. Mm -hmm. En... Uh, ja, door hier en daar. En dan zullen onverwacht uh, de dingen gebeuren. Want dat is altijd het leukste. Ja. Wie weet, komen we wel bij de hoeren terecht. Weet ik zo wat. kan het. zomaar gebeuren. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Maar ja. ik ga niet uh, van tevoren van alles plannen. Nee. Je ziet wel wat er op je pad komt. Ja. Zoiets. Ik, dat is een heel mooi uitgangspunt. Marjolein, dank. Goeiedag je, je, je bent een gastvrij mens, in ieder geval. Ja. <laughs> dat, bedankt. <laughs> Jo, dag. Dag. Ik ben benieuwd naar andere verhalen. Wat ik, wat ik nog mis, moet, moet zo iemand die nog nooit in Nederland uh, is geweest... ook iemand ontmoeten? Een, een persoon van wie je denkt, nou, als je die spreekt... dan, uh, dan ga je met een onuitwisbare uitdruk, uh, indruk naar huis. Uh, 0800 1121. Je bent gids en je mag... Eén dag iemand die nog nooit in Nederland uh, is geweest, rondleiden door dit land. Waar ga je naartoe en met wie laat je die persoon eventueel kennismaken? 0800 1121. Chaka Kaan met Rufus. Tell me something good. Dat is precies wat ik van jullie hoop. Kakaan. dit is uh, KRO's Nacht van het Goede Leven en we hebben het over het volgende. U bent gids. U mag mensen in Nederland rondleiden gedurende één dag. En alle deuren gaan open. Alles kan, hè? Als u bedenkt als gids van... Uh, nou, we moeten maar eens een ontmoeting uh, realiseren met uh, Maxima. Kan. Wij regelen zo'n tv uh, Ton? Ja, goeienacht. Dag, Ton. Hallo. Wat een heldere lijn is dit, zeg. Het is alsof je naast me zit. Oh, nou ja. jij komt heel slecht door. Oh, dat is dan weer. <laughs> ik zet de radio een klein beetje in harder... zodat ik het toch. Oh, een beetje dat je, je toch een beetje kunt zetten, volgen. Wat zeg je? Dat je toch een beetje kunt volgen. Ja, ja, inderdaad. Ton, nou, wat, gaat, wat van, ga jij doen? Wat ik ga doen? Ja. Nou, ik zal even tellen, ik heb het gedaan. Oeh. Twee weken terug ongeveer. Ja. Toen het zo super slecht weer was. Twee vrouwen uit Argentinië. Mm -hmm. En de dag tevoren waren ze al aangekomen. En toen hadden ze Amsterdam al een beetje doorgelopen, onder andere wel de warme buurt. Ja. Maar toen hadden we afgesproken in het Amsterdam Museum, wat vroeger het Amsterdamse Historisch Museum was. Ja. En nou, daar heb ik een aantal dingen over verteld, omdat het toch groot van de regen was het een beetje lastig om naar buiten te gaan. Mm -hmm. Maar ik heb ze verteld over de geschiedenis van Amsterdam, ja. uh, de kloosters die we in Amsterdam gehad hebben, de muren die wij rondom Amsterdam gehad hebben. Ja. Toen het een beetje droog was, toen ben ik toch met ze gaan wandelen. Uh, naar de Dam, het paleis. Daar dingen over vertelden dat het het oude stadhuis geweest is. Mm -hmm. We zijn toen toch nog eventjes de Warmoesstraat doorgelopen bij de condomerie. Dat vonden ze toch wel heel leuk. Ja hoor. En uh, ja, daar heb ik verteld dat dat niet alleen maar iets leuks is vanwege de seks. Maar dat ze ook goede voorlichting geven erover. Ja. We zijn toen naar uh, de plaats gegaan. Dat is op dit moment het hotel waar de nachtwacht van Rembrandt gehangen heeft. En dat de deel uitmaakte. Daar, dat was de torensvijg Utrecht. Ja. En dat was een onderdeel van de Stadsburg. En de Kloveniers Schutters die hadden daar hun, uh, hun zaal, hun doelenzaal. En daar heeft de nachtwacht als eerste gehangen. Ja. Nou, dat hier hier hing die, zei je. Daar hing die ook, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja, ja, ja. Jij beperkt ja. je tot Amsterdam? Ja, want. Ze hadden nog maar een halve dag. Ja. En s'avonds avonds, toen gingen ze weer weg. Nee, dat snap ik. Ja. Ja. Nee, maar we mogen onze fantasie laten werken. Nou, op wat dit moment. ik zou willen doen, dat is... Ik, uh, ik zit net te denken, moeten we niet naar de Overijssel? Naar, naar Ommen? Ik zeg maar wat. Ja, maar dat is een heel eind weg. Ja. Kijk, in dat geval, ik stel dat de mensen komen aan op Schiphol. Ja. Dat ik daar sta. Dan wil ik ze toch meenemen naar Amsterdam. Mm -hmm. Dan zou ik ook daarna de mensen meenemen naar de Zaanse Schans. Zodat ja. ze toch ook weer een idee krijgen van de molens. En ik zou ze meenemen als daar tijd voor is. Haarlem, met hofjes. Ja. Hofjes die we ook in Amsterdam hebben. Ja. En Alkmaar. Oké. Okay. Ja, dat... ik, ik, ik krijg de indruk dat jij de voorkeur geeft... aan een lichtelijk geromantiseerd beeld van ons land. Ja. Kijk, ik geef al een aantal jaren geef ik rondleidingen. Ja. En Ja... Ik, ik ben toch wel een beetje verknocht aan de geschiedenis van, uh, van Nederland. Ja, dat hoor ik zeer duidelijk tussen jouw regels hoor, ja. Ton. Mm -hmm. Nou, het is duidelijk. Ja. Ik dank je zeer voor, uh, voor je bijdrage. Ja, ik hoop dat andere mensen er ook iets in hebben. Wie zal het zeggen, Ton? Ik dat hoop goed, het. Goed zeg, bedankt. Dag, fijne okay. nacht. dag. Dag, Diddy. Ja, ik ben er nog. Ja, gelukkig. Diddy, <laughs> Diddy, Diddy wat zijn jouw plannen? Ik zou naar de sint Nicolaaskerk gaan in Amsterdam en ja. daar de busstocht nemen naar Monnikendam. Ja. Zou ik daar lunchen in dat cafetje met al die draaiorgels als ze er nog zijn. Ja. En neem je de boot naar Volendam, nou ja, dan ga je gauw door. Ja. En dan ga je door <laughs> naar um, Broek in Waterland. En daar stap je uit en het is een historisch dorp. En het hele centrum is uh, op de monumentenlijst waar Napoleon III heeft gelogeerd, en het saar Peterhuisje is ja. daar. Jij duikt ook je zou... historie in, hè? Ja, en dan zou ik daar... Kijk, dan, al het moderne, dat is helemaal niet leuk. Ik bedoel, dit is gewoon leuk. En dan heb je daar een herberg, had je daar. Ja. En dan ging ik één keer per jaar naartoe met een heleboel boeken. Mm -hmm. En dan ging ik daar uh, rustig de hele rest van de dag doorbrengen. Het ja. is dus een, een historische duiventil midden in de grote vijver. Het, maar het moderne is niet leuk, zeg je? Nee, is nee. niet leuk. En waar, doel, dat, je, oh, waar, waar leuk. doel je dan op? Uh, ja, ik, ik vind die tocht. Vroeger ging ik één keer per jaar naar boek en later dan ging ik dat de hele dag zitten. Ja. Maar uh, dat wordt een beetje moeilijk. Maar gewoon de historie van Nederland een beetje laten zien. Want ja. al het andere, Ja, dat heb je ergens anders ook. Jij hebt dezelfde invalshoek als Ton die we zojuist hoorden eigenlijk. Maar, ja. Maar, maar dan met een, met, met een uh, monnikendam accentje erin. Ja, ja, en ik vind uh, de kindermolens en zo is ook allemaal erg leuk. Maar dit is een route... Nou, ik heb het jarenlang, elke dag gedaan, elk okay. jaar gedaan een keer. Ja. Dat is nou, gewoon leuk. Dit het is uh, volstrekt helder waar jouw voorkeur uh, naar uitgaat. Ik, ja. dank, ik dank je zeer. Oké. Okay. Dag. dag. 0800 1121. Iemand uh, arriveert in Nederland voor de allereerste keer. Is geïnteresseerd in ons land. Weet er niks van. En jullie zijn de gids. Wat ga je doen? Uh, wat ik ook nog wel eventjes kwijt vind. Die mensen mogen ook iemand ontmoeten. Rutte. Ik weet niet of dat een zinvolle dagbesteding is, maar ik geef hem maar eventjes uh, gratis uh, voor. Um, dat zou kunnen bijvoorbeeld. Dus verzin eens wat. Wat ga je doen met iemand die één dag in Nederland uh, zit en die toch met een soort van indruk naar huis moet? Die in het vliegtuig terugdenkt van ja. Ik ben iets wijzer geworden. Wat, weet ik niet. Maar ik ben wel wijzer geworden. 0800-1121. 0800-1121. Hier is uh, Stevie Wonder. girl in a dream. She sees a four-eyed cartoon monster on the TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. That red is green. She's a tangerine. I'm too high, too high, but it left ground. Your paradise. She had a chance to make it big more than once or twice, but no dice. She wasn't very nice. <coughs> I'm said the too high to the instrumenten bespeelt hier op dit nummer. Too high, Stevie Wonder. En uh, wat helemaal verbazingwekkend is... Uh, maar een half jaar voordat deze opname werd gemaakt... had hij een vreselijk auto-ongeluk. Veel erger dan dat van Adeline van Leer. Uh, en uh, hij uh, heeft toen een aantal dagen in coma gelegen. En uh, de verwachting was, die man die functioneert nooit meer normaal. Uh, een half jaar later komt hij dus met Inner Visions... Uh, LP waar dit uh, vanaf komt. Too high, Stevie Wonder. Kees Heemskerk. Heemkerk, moet ik zeggen. Goedemorgen. Heemkerk. Of goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht, maar hè? dat goedemorgen is een beetje. Ja, dat nu. klinkt beter. Ja. Kees, wat ga jij doen als gids in Nederland met een, uh, met een gast die geïnteresseerd is en die niets van dit land weet? Uh, nou, over het algemeen genomen komen de mensen uit het buitenland vaak hierheen voor. Uh, om toch wat van de achtergronden uh, van hun eigen, uh, hun eigen bestaan te, te, te weten te komen. En dat zijn vooral voornamelijk uh, ex-emigranten die dus naar uh, Nieuw-Zeeland, Australië en uh, Amerika gegaan zijn. Ja. En die willen dus graag wat van hun historie weten. Mm -hmm. dus, ja, op Schiphol begin je al met te vertellen dat het daar beneden de waterspiegel is. Nou, zijn er zijn de verschillende die daar dus uh, toch een beetje benauwd van worden. Dus dan is het maar mee naar de Hoge Veluwe. <laughs> naar het krullen Museum, ja. Om daar wat uh, van uh, de schilderijen van Van Gogh te laten zien bijvoorbeeld. Uh, het park te laten zien. Ja. En daar vandaan uh, rijden we door naar Arnhem, naar het Openluchtmuseum. Mm -hmm. Waar een hele hoop historie en oude ambachten van Nederland... Uh, te bezichtigen zijn. Ja. Na dan op de te terugweg naar Schiphol... dan neem je dus ergens een uh, goed restaurant... waar je een hapje kan eten. Ja, je bent de eerste die daar trouwens mee komt. Zullen we ook even een hapje eten tussendoor? Ja... Dat <laughs> die arme mensen die worden heel Nederland doorgesleurd... zonder een hapje te eten. Ja, nee, ja. Ik, wat, wat mij opvalt, uh, Kees... Ja, ook jij kiest voor uh, het, het, uh, het verleden, hè? Als uitgangspunt. Uh, ja. ja. En dat komt, ik heb er dus dat zelfs uh, een x-aantal keren met uh, mensen van, uh, ja, uit diverse landen vandaan mee te maken gehad. Ja. Uh, ik ben zelf in Australië en Nieuw-Zeeland geweest. En het eerste wat ze je daar weten te vertellen is van uh, Hansje Brinkes, die uh, met zijn vinger in de dijk. Ja, <laughs> daar heb je Hansje weer. Ja, ja. Die, die, die, die komt, uh, waar hij ook komt, komt hij tevoorschijn. Ja. Daarnaast... Uh, heb ik het ook uh, uh, meegemaakt met mensen uit Spanje vandaan... uit de arme hoek rond uh, Santiago de Compostela. Ja. Uh, dat was in de tijd van uh, begin tachtige jaren... Uh, waren er een hele hoop uh, mensen uit die omgeving te werk uh, in, uh, bij de Hoogovers. Mm -hmm. Die Spanjaarden hadden een heel verkeerd beeld van Nederland. Wat deugde er niet aan dat beeld? Nou, uh, ze werden dus, uh, ze werkten daar, uh, ze hadden nauwelijks vrije tijd, werden in uh, kleine kamertjes gestopt enzovoort. De problematiek die je nu ook hoort met de Polen en de Bulgaren enzovoort. Ja. En uh, ja, via een jongerenorganisatie waren er hier wat jongeren deze kant uitgekomen, die, uit die hoek vandaan. En, toen hebben ze dus uh, het, het boerenleven laten zien, want daar kom ik oorspronkelijk uit. Waar ja. uh, kom je vandaan, Kees? Ik kom oorspronkelijk uh, onder Amsterdam vandaan, uit Amstelveen. Amstelveen, oké. Okay. En daar zitten nog steeds boeren. Ja. Maar ik woon tegenwoordig uh, in Putten op de Verde. Ah. Waarom heb je voor Putten gekozen? <tus> ja, dat kwam met mijn werk in... Uh, in, in, uh, in het, het, het lot heeft je daar gebracht, gewoon. Het lot heeft mij gebracht uh, op de plek waar ik nu zit. En, ja. uh, via allerlei kanalen wat ik uh, toen twintig was nog niet uh, had kunnen bedenken. Ja. <laughs> dat is het mooie van het leven, hè? Ja, dat is zeker het mooie van het leven. Want ik zou het ook zeker niet anders doen dan ik het nu gedaan heb. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Ja? Kees, mag ik je heel uh, hartelijk danken voor het beeld wat je geschetst hebt... Ik wens jou nog een hele goede uitzending. En ah. ik luister verder. Oké. Okay. Dag Kees. Doei, doei ja. Richard. Goedenavond. Richard uit Rotterdam. Uit, uit Knoor. ja zeker. Wat ga jij doen? Je gaat zeker nou, iemand naar Rotterdam uh, halen, hè? Nou kijk, ik, ik heb het ook met, met, met degene die de telefoon aanhomt. Kijk, uh, je moet ervan uitgaan van, van, uh, van, van waar komt diegene vandaan met wie... Uh, dus uh, komt hij uit Amerika vandaan, dan zit ja. hij in een jetlag... Dus je hebt je helemaal in te, in te voegen, denk ik... en je programma aan te passen aan degene die je ontvangt, weet je. En ja. die je wat wil laten zien. Wie is jouw denkbeeldige gast? Waar komt hij vandaan? Of zij... Nou, die zou, die zou bijvoorbeeld uit, uit, uit Frankrijk kunnen komen of zo. Oh, oké. Okay. Bijvoorbeeld. En ja? toen? En, en, en, en dan zou ik hem uh, met een spiro door de Rotterdamse haven laten gaan. Ja. En ik zou hem wat van onze... Ja, kijk, wij zijn een beetje het hart van Rotterdam verloren. Dus we hebben daar niet zo vreselijk voor ouds meer. Ja. Authentieks meer, dus ik zou hem iets van de moderne architectuur laten zien. Ja. Ik, zou... ik, heb, ik heb overigens een Amerikaan uh, uh, ooit eens door Rotterdam uh, geleid. Ja. En die, uh, die voelde zich er erg thuis. Ja, ook, moet ik me voorstellen. Ja. Door de architectuur? In, in, door die architectuur, ja, ja. Kijk, weet je wat het is? Eh, ik, je kunt natuurlijk, ik bedoel dat, dat is of, of, of uh, geen afstand natuurlijk. Ik bedoel, je kunt ook iemand naar Delft meenemen, wat ook een, een fijne, leuke binnenstad is. Mm -hmm. Maar ik probeer een beetje, eh, ondanks alle hectiek, toch een beetje de rustpunten te vinden en ook proberen met iemand ook nog persoonlijk contact te hebben ja. en dingen te delen. En, en net, net wat je zegt, uh, je hebt in Rotterdam ook het, uh, het Volkenkundemuseum. Daar zou je iets kunnen doen. Die heeft een prima restaurant. Waar je ook nog een gezellig hapje kunt nemen. Ja. En, en, en, en, en zo zou ik de dag willen afsluiten. Oké. Okay. Ja, jij kiest ook toch voor de toeristische invalshoek, valt me op. Nou ja, kijk, weet je. Uh, ik, ik, heb, ik, ik had ook nog wel iets anders in gedachten. Maar dat is, dat is heel iets anders. Dat is uh, waar ik toch ook wel on, ooit onder de indruk van was. Dat was uh, in Den Haag. En daar ga ik, als het enigszins kan, jaarlijks toch naartoe. Dat is. Uh, in Klingendaal naar die Japanse tuin, om maar wat te noemen. Ja. En, en, en, en, en uh, genieten van, uh, van, van de planten en, en, en de prachtige aanleg... en hoe het allemaal is aangelegd en zo, de, de, de, het landschappelijke. Dat vind ik altijd wel mooi. Oké, okay, Richard. Nou... Dat, ja, dat soort dingen. Dus, uh, maar ik probeer een beetje in te voelen en te leven... van, van, van degene die ik ontvang, waar zijn inter of haar interesses liggen... En, en en als een in in dat gastheer of gas, uh, gastheerschappen eigenlijk uh, die kwaliteiten zoeken waar, waardoor de ander zich ook aangesproken voelt. Ja, jij, jij betoont je een correct gastheer. Jij uh, taxeert even wat wil de doelgroep, daar ja, sluit precies, je naadloos op aan, Richard. Ja, precies. En dat, en dat je, en dat je dat je niet even als een als, als binnen 24 uur ergens overal verhoudt en hergesleept wordt... Nee. om eigenlijk uh, de reflectie te hebben ook met elkaar... en die dingen ook te kunnen delen waar ook een kwaliteit in zit. Ook even een goed gesprek tussendoor. Ja. Nou, wellicht onder een hapje? Ik vond het een goed gesprek en ik dank je zeer, Richard. Oké, okay, ik wens je een goede nacht. Dank je wel. Jij ook. Oké, okay. dag. Uh, ja, ik zit me toch af te vragen... er is nog niemand die, uh, die is gekomen met, met een persoon die, uh, die we kunnen... maar we regelen alles, hè. Ik bedoel, uh, dat maakt ons niet uit. Wij regelen alles... Uh, u, u bent gids, er komt iemand in Nederland aan die het land helemaal niet kent, die één dag hier vertoeft en u kunt ook een ontmoeting re regelen met uh, een Nederlander van wie u denkt, nou, als je daar een uurtje mee gesproken hebt, dan ben je toch een hele eind verder in je beeldvorming van dit land. Ik ben uh, benieuwd, welke, welke uh, personen zou, uh, zou u willen regelen? Maar ja, we mogen ook gewoon uh, inderdaad naar het Krullenmuller, hoor. Maakt mij, uh, maakt mij niet uit. Maar ik doe maar een suggestie. 0800-1121. 0800-1121. Pacific Gas and Electric. En Steggling. was early, early one morning when I heard... Stumbling in the dark, Stagger Lee to filling the lines. What do you think of that? You win all my money, now you're spitting my studs and hat. Stagger Lee went walking in the red hot brawling sun. And says bring me my six shooter, Lord, I want my 41 Staggerly went walking. Through the mud and through the sand Since I feel mistreated this morning I could kill most any man <laughs> Fill it in last, told Stanley Please don't take my life I got three helpless children One poor, one pitiful wife Don't care nothing about your children And nothing about your wife You done mistreated me, Billy, and I'm bound to take your life. They shot him three times in the shoulder, low. shot him three times in the side. Well, the last time he shot him caused Billy Lyons to die. Staggerly told Mrs. Billy, you don't believe your man is dead. Come on! the ballroom, see the whole lot shot in his head The high sheriff told the deputy, get your pistols and come with me We got to go arrest the bad man known as Staggley The deputies took their pistols They laid them on the shelf If you want that bad man Staggley You have to arrest him yourself The high shelf asked the bartender Who can that bad man be? Speed softly said the bartender That bad man Staggley He touch old Stack on the shoulder Say Stack, why do you run? I don't run, Fo, When I got my 41 The hangman put the mask on Tied his hands behind his back The trap phone stagger lead, but his neck refused to crack. The hangman, he got frightened. Said chief, you see how it be. I can't hang this man Lord. You better set him free. $300 hundred dollar funeral, $1,000 dollar Satisfaction, undertaker, put a stack on down in the earth. Staggerly told the devil, say, come on and have some fun. You stick me with your pitchfork and I'll shoot you with my 41. Staggerly took the pitchfork and he laid it on the shelf. He said, stand back, Tom Devil, Lord. I'm gonna rule hell by myself. Steggeli van Pacific Gas and Electric. Die hadden een uh, hit. Eén hit maar. Begin jaren 70. Are You Ready? Kenmerk van Pacific Gas and Electric. Veel te lange gitaarsolos. Ik kwam echt vijf minuten doorjengelen. Maar dit nummer uh, vond ik echt de moeite waard. Anders hadden we het niet laten horen nu waar. Steggeli. Nou, gids Rob. Goede er, kom, er komt iemand aan op Schiphol. En uh, wat, wat zijn de plannen, op? Nou, ik heb die plannen al een beetje voorbereid. Ik heb een afspraak gemaakt met uh, de koning, Willem-Alexander. Ja. En uh, die heeft dan net toevallig een dagje vrij. Ja. Dus uh, op Schiphol staat een helikopter klaar. En uh, we gaan met de helikopter uh, naar Nederland van boven kijken. En Willem-Alexander Willem vliegt? Uh, ja, als hij dat kan, uh, zou ik wel leuk vinden, ja. Dat kan die volgens mij wel. Hè. Ja, ik, ik weet niet of die handig is met een helikopter eigenlijk, maar... Ja, nou ja, goed, dat moet dan maar. Dat, ja, <laughs> Laten we daar maar vanuit gaan. Ja, precies. Maar dan uh, gaan we Nederland van boven bekijken en dan specifiek het water. Ja. Wat wij allemaal met het water uh, kunnen doen en gedaan hebben. Dus uh, Deltawerken, dijken, nou ja, noem maar op. Kunstwerken over het water. Ja, en dan hebben we natuurlijk een, een piloot die uh, in het watermanagement zit. Precies. Of zat. Ik weet niet, ja. ik, ik weet niet of hij daar nog steeds uh, uh, een speerpunt dat, van maakt. Ik denk het eigenlijk niet, hè? Dat he? weet ik ook niet, maar nee. hij maar, weet er wel veel van, neem ik aan. Die, maar goed, die geeft een toelichting. Dus we vliegen naar die de Deltawerken. Ja, Deltawerken. Misschien een landing maken op Neeltje jans het ja. Rijkeiland. Mm -hmm. uh, daar, daar maken we onze broodrommeltjes open. Ja. Dat kunnen we doen, ja, en volgens mij is dat ook wel een lekker restaurantje. Vast wel. Ja. En, en dan? Ja. Want dan is de dag nog niet om, hè? Dan is de dag niet om, dan gaan we stijgen we weer op en dan gaan we over de rivieren. Dan gaan we de dijken bekijken. Uh, de uiterwaarden vliegen we laag over. En uh, ja, alles wat Nederland met het water doet en zijn strijd met het water. Gaan we eigenlijk over heel Nederland heen, zo'n beetje, op die ja, dag? Ja, dat kun je toch wel in de dag doen, neem ik aan. Ja. ja. Ja, ik, zit beetje, ik heb een beetje mijn bedenkingen. De opzet is natuurlijk heel efficiënt, maar je moet ook een beetje rondlopen in een land, hè? vind je niet? Ja, nou, ja, we kunnen af en toe eens landen en dan uh, door een uiterwater baggeren als die uh, niet overstroomd is. Ja, Lieslaar ze mee. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan hebben we nog uh, de wadden. Hè? Mm -hmm. ja, we kunnen een klein stukje wat lopen nog. Ja. Wat is jouw favoriete gebied in Nederland? Ik dacht het wel, hè? Ik zag het. Ja. <laughs> en waarom, Rob? Ik woon in Enschede en we hebben een caravan op Tessel staan. Dus we kunnen gaan wanneer we willen deze zomer. Ja. Ben je geweest ja. dit weekend? Ja, nee, we gaan woensdag. Je gaat woensdag. Weer een paar dagen. En het mooie van Texel is, als je van die boot afkomt... dan, uh, dan, dan laat je alle zorgen achter op het uh, vaste land. Ja. En uh, oh, dat is heerlijk. Waarom neem je die... Uh... Die, die gast niet mee naar Tessel, Gewoon naar de ja. caravan. Laat die helikopter <laughs> toch staan. Dat is toch veel leuker? Ja, maar dan zitten we de hele dag bij die caravan. Wat, wat, wat, wat heeft hij nou... Ja, nou, dan, dan ga je, je fietsen of zo. Of je gaat naar de zee kijken. Of je gaat elkaar fantastische verhalen vertellen. Ja, ja dat kan ook. Tuurlijk. Lijkt mij leuker, hoor, dan ja, zo'n helikopter... Met, met, met, ja. Nee. Maar ja, hij, hij, als hij nog nooit in een helikopter heeft gezeten, dan is het op zich al een, een ervaring. Dat is zo, maar, uh, maar ik bedoel, ik kom van verre, weet je wel. Ik heb een jetlag en ik ben moe. En dan kan ik heerlijk naast een caravan op Tessel naar, uh, naar de zon gaan zitten <laughs> kijken. En, ja, en de meeuwen ja. en weet ik veel. Dat is toch veel leuker dan, dan rondgesleurd worden. Ja, ik zit je te beïnvloeden, maar bemoei ik me eigenlijk mee op. Ja, wat, wat... Maar, jij, maar ik zie jou ineens op Tessel zitten bij die caravan. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk, precies. Lijkt ja, mij leuker. Ja. Nou goed. Rob, het is me duidelijk wat jij uh, van plan bent met onze gast. Dat is goed. Ik dank je zeer en veel plezier vanaf woensdag op Texel. En mooi weer. Dank je wel. Gaat zeker lukken. Okay. Dank je wel. Dag Rob. Dag. Dag Kees. Dag meneer Jan Eemhuis. Goed. Doet u dat uh, zorgvuldig zo'n programma presenteren? Wat zegt u? Wat doet u dat zorgvuldig zo'n programma presenteren? Zorgvuldig? Is, uh, prachtig, ja. Oh. Het zorgvuldige, maar, uh, dat ontgaat me, maar uh, ja, Op een hele leuke manier. Ik, uh, ik waardeer het zeer, dat ik het dan zo zeg. Kees, wat ga jij doen met die gast die op Schiphol aankomt? Ja, ik, ik moest van de redactie zeggen met welk persoon. Maar ik had, ik had eerst al iets anders bedacht. Dat was naar de Panorama Mesta gaan, wat, wat ontzettend indrukwekkend is. Je gelijk meteen de hele Haagse school aan Schilders ja. En hoe mooi ze dat gedaan hebben. En dan later eventjes naar Scheveningen gaan hoe het nu is. Mm -hmm. <laughs> nou, dan, dan, dan gewoon een bier. En dan die maar, prachtige pier uh, bekeken. Ja, nou, die pier, dat, dat is nou niet helemaal geloof ik meer wat het uh, ooit geweest is. Nee, Die is ooit ook heel mooi geweest, hè, ooit. Ja, nou ja, ja, ja, ja. Ik ben er als kind wel eens op geweest toen hij nieuw was. Toen was het echt een, uh, een attractie van je wilste. Ja. Maar nu, ja. Maar met hout en zo nog? En zo. Nee, nee, nee, de, de, de huidige pier. Oké, okay, oké. Okay, ja. Die is gebouwd in 1962. Ja, hij schijnt ook ooit nog... Oh ja, waarschijnlijk op een andere plek, want ik heb er wel over gelezen. Ja, ik er is er ook... een andere plek met heel veel hout en zo, laten we ja. zeggen, rond uh... 1900 Ja, zo. voor de oorlog was er, was er inderdaad een andere pier. Die was een beetje gemod gemodelleerd ja, het, ja. naar het Britse voorbeeld. Want ja. de, de Britten die, uh, die hebben het zo'n beetje uitgevonden volgens mij. Het fenomeen van de pier. Maar je redacteur die vroeg... Uh, welk persoon zou je hem willen laten ontmoeten? Nou, dan heb ik iemand. Ja. Want ik, uh, via Twitter uh, ken ik Henk de Velde. Nou, uh, dat is eigenlijk... Uh, ja, ik kan wel zeggen een vriend geworden. want Ik heb hem al heel vaak ontmoet nu. Uh, naar... De Sodozeezeiler. Ja, precies. Ja, hij is heel op weg naar het noorden... En Henk de Velde, ja, die zou dan ooit voor een weg weggaan uit Nederland. Die is op, die is op paradijselijke eilanden geweest, in de Stille Zuidzee. Die bij wijze van spreken, ja, hij vertelt natuurlijk iets over deze. Een vrouw aangeboden en een, een huis. En ze wil mm hem daar houden als navigator. En dan uh, weet ik het allemaal niet. Maar uh, uh, elke reis, zegt hij, is onderweg naar huis. En dat is, is gewoon Nederland. Weet je, dat, hij, hij is... Ook gek op Nederland net als ik, want je, je kan eigenlijk geen goede voorbeelden noemen van wat hier nou zo mooi is. Want als je door de Flevopolder rijdt, is het al heel mooi. Ja. Of, je, of je, je zit in de alblasse Waard, ben je met een, uh, gewoon een klein roeibootje aan het varen. En met ja. een buitenboordmotor. Nou, het is fantastisch op een mooie zonnige dag. Nou, en ik zit hier zelf in Wauidrichem. Nou, het is, er zitten strandjes allemaal langs de Merweden. Het is, ja. is ongelooflijk mooi, Nederland. Ja. Dus uh, ja, je, bedoel, je, je, je kan eigenlijk, uh, je moet van Amerikaan dan vragen... nou, kom gewoon maar een jaar of zo, dan kun je het allemaal een klein beetje... Ja, maar, doen. maar het is maar een dag, hè? Ja. In ja, ons voorbeeld. Verder gaan we niet te bouwen, het spannend. Nee. nee, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Want ik jij zal het ook zo vaak ervaren. En zeker als het lekker weer is, dan, uh, dan ervaar je het toch weer anders... dan dat het uh, regent en zo koud Zo is dat. Kees, ik dank je Vandaag zeer. Graag gedaan. Oké, okay. fijne nacht. Dag. dag. Zelfde, Doeg. Uh, we gaan het nog één keer proberen. U bent gids. Er komt iemand aan in Nederland. Wat gaat u laten zien? En met wie laat u die persoon kennis maken? 0800-1121. 0800-1121. Bo, dit Muziek. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone stone in a graveyard mine, just 22 and I don't mind. Whip. Take it easy, I already don't give me no lip. Who yeah. do you love? I see Klaar, Bo Diddley. Afkappen die handel. 1956, ik weet het nog goed. Ik was twee. Um, Hoe doe je love? Eens even kijken. Mary, zeg ik het goed? Je naam? Dat klopt. Dag Mary. Hi. Jij goedemorgen. Ben... Goedemorgen. Of goeien... Nou, zullen we goede nacht doen? Ja, zo. Goed. Ik vind goedenmorgen <laughs> zo. Dan, dan is het al maandag en dat is het formeel ja. ook wel. Maar de, wij, wij, wij zijn nog bezig met het weekend, vind je niet? Ja. Nee, vind ik prima hoor. Oké. Okay. Je bent gids? Iemand komt aan op Schiphol? Nou, hè? ik ben gids. Ik heb, ik heb een uh, jaar als gids gewerkt en later... Oh, je hebt gids, echt als gids gewerkt? Ik heb als gids gewerkt in Nederland en ik heb okay. later dus een uh, toeristisch bedrijf opgezet. Ook voor ja. inkomentoerisme. Mm -hmm. En ik kreeg ook heel vaak uh, mensen die uh, alles wilden zien voor hun klanten weer. Ja. En uh, nou, dat is gewoon heel leuk. want je kan je gewoon zelf helemaal aanpassen aan wat de mensen leuk vinden. Ja, dus dat zou jouw invalshoek zijn? Dat is mijn invalshoek. Ja. Als je mensen bijvoorbeeld op Schiphol ophaalt, dan probeer je te, te kijken van, nou, verhoudt hij hiervan of verhoudt daarvan? Ja. En ik vind altijd een combinatie van een beetje landschap en een, uh, de gezelligheid van een stad, vind ik een goede indruk geven ja. van Nederland. Ja, want ik zat te denken, stel nou dat iemand zegt, ja, ik weet niet wat ik wil, ik ken het land niet, uh, kom, doe maar een suggestie. Nou, ik zou in ieder geval wel vervoer willen hebben. Ik ja. zou dan vanaf uh, naar de airport, zeg maar. een uh, beetje door de buitenwijken van Amsterdam rijden. Zo langs de binnenstad in. En ook uitleggen van uh, hoe die grachten allemaal zijn uh, ja. ontstaan. in de vorm van de grachten. En de rest van en... Nederland, wat gaan we daarmee doen? Of ja, nou? nee, maar zover ben ik er niet. Het is <laughs> dus echt maar een, een beetje een panoramische rit uh, door de stad. Ja. En dan aansluiten zeg zeggen: kom jongens, we gaan even. Een beetje naar buiten, langs wat, wat dijkjes rijden, richting Volendam. Misschien helemaal bij uh, mm -hmm. uh, Zunderdorp zo erdoorheen. Okay. Dan een stukje de dijk op het hoogteverschil van laag en hoog. Ja. En misschien in een dorpje in Eedam of in Volendam haring uh, eten, langs de haven lopen. Wat is voor en, jou eigenlijk de meest bijzondere plek waar je ooit iemand mee naartoe hebt genomen? Nee, dat absoluut dat... niet. Maar uh, het is wel iets wat een buitenlander gezien wil hebben. Nee, ja, maar ik, ik, ik denk dat we even langs elkaar heen praten. Want ik, okay, ik, want ik, want ik vroeg: wat is, voor, wat is voor jou de meest bijzondere plek ja. die je ooit aan mensen hebt laten zien? Oh, ja. Dat, dan had ik gewoon de vraag niet goed begrepen. Nee, dat geeft niet. Nee, maar de meest bijzondere plek. Nou, ik vind het, uh, ik denk dat de karakteristieken van de Amsterdamse markten en de caféleven wat er omheen zit dat ja. dat gewoon heel bijzonder is. Dat mm -mm. Heb ik, ik heb best veel gereisd, maar dat heb ik nog niet in echt veel steden ben ik er tegengekomen. Nee. De combinatie daarvan. Okay. Het beetje rommelige en het gezellige. En daar zou je het accent op willen leggen? Daar zou ik gewoon de mensen iets van willen laten zien. Mm -hmm. Nee, oké. Okay. En ook het uh, eigenlijk het, de, de mengeling van. Uh, Allerlei nationaliteiten die toch allemaal hun eigen plaats ook uh, hebben gekregen bij ons. Dat vind ik ook een hele goede zaak. En dat zou je ook willen laten zien? Dat zou ik ja. ook willen laten zien, ja. Nederland als smeltkroes. Ja, bijvoorbeeld. Dat is maar mooi. Ja, dat... Nederland, maar met name dus zeker in Amsterdam. Oké. Okay. Ik dank je zeer, Miri, voor je okay. bijdrage. Een fijne nacht gewenst. Ja hoor, dag. Dag. En zo werden wij gegidst door Miri. En hier is Doris Day. Move over de Our lips shouldn't touch Move over, darling I like it too much you